Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In de haven van Rotterdam is een zeeschip tegen een stijger gevaren. Het schip verliest veel stookolie. Vermoedelijk door een scheur in de romp, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het ongeluk gebeurde in de Geulhaven. Daar zit ook de verkeerscentrale van de haven. Er zijn drijvende barrières aangebracht die moeten voorkomen dat de olie zich verder verspreidt. Op zes plaatsen worden demonstraties gehouden tegen de groei van vliegverkeer. De protesten zijn een initiatief van bewonersgroepen en milieubelangenorganisaties. De demonstranten zijn bang voor de invloed die, wat zij noemen, de explosieve groei van goedkoop vliegverkeer op het milieu heeft. Het kabinet zou meer werk moeten maken van duurzame alternatieven, zoals de trein, vinden zij. De organisatie vraagt mensen om in het rood gekleed te komen. Daarmee moeten ze een rood sein vormen dat te zien is vanuit de lucht. Bij een aanslag op een politieke bijeenkomst in Ethiopië blijken 132 mensen gewond te zijn geraakt. Premier Abiy had in de hoofdstad Addis Ababa een toespraak gehouden voor tienduizenden mensen toen er een granaat naar het podium werd gegooid. De premier bleef ongedeerd. Eén van de gewonden is later in het ziekenhuis overleden. Op de staatstelevisie noemde premier Abiy de aanslag goed georchestreerd en een teken van zwakte. Sinds zijn aantreden in april heeft de Ethiopische premier duizenden politieke gevangenen vrijge en een einde gemaakt aan een noodtoestand. De Tweede Kamer moet de integriteitsregels voor politici beter in de gaten houden... zegt de Europese toezichthouder voor corruptie Greco... na aanleiding van de zaak rond een flat die D66-leider Pechtold cadeau kreeg. Hij meldde dat niet in het geschenkenregister van de Tweede Kamer... omdat het een privégift was. Het had wel gemoeten, zegt de toezichthouder. Het weer, veel bewolking, af en toe zon... Plaatselijk kan een bui vallen, maximaal tussen 16 en 20 graden. En morgen is het ongeveer... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zandvoort op zaterdag. Veel muziek uit de jaren 80, waar ook, uh, waaronder ook single 1 uh, van de tweede Uur. Je hoorde de Sidewalk Talk, de single van Jellybean. En wie deed nou mee aan deze plaats? Nou, niemand minder dan Madonna. 7 over 3, Zandvoort. Welkom terug inderdaad bij de tweede deur van uh, Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer in studio Tolweg 10a. Wat gaan we nu twee allemaal doen, Albert-Jan? Nou, uiteraard hadden we één oog gericht op het WK voetbal. En dan heb ik het even over de wedstrijd België-Tunesië. Die om twee uur is begonnen. Uh, momenteel zijn we net begonnen. De aftrap is net geweest voor de tweede helft. Tussenstand: België-Tunesië drie tegen één met een hoofdrol voor Lukaku. Uh, verder hebben we natuurlijk uh, om vanaf vier uur bent u weer van harte welkom tijdens Culinair Zandvoort dag twee op het Gasthuisplein. Uh, het culinaire hoogtepunt van, uh, van Zandvoort dit jaar drie dagen lang culinair genieten op het gasthuisplein. Of om vier uur gaan de deuren weer open en bent u van harte welkom. De culinaire krant ontbreekt ook niet en daar staat alle informatie op... over welke horecaondernemers en restaurantondernemers aanwezig zijn... en wat het allemaal kost. U kunt betalen met scharrekoppen. En natuurlijk twee dagen lang een race-spectakel op het circuit Zandvoort. Laagdrempelige raceklasses. DNRT Racing Days. En met dit weer. En u bent in Zandvoort uh, op vakantie of een weekendje weg. U bent van harte welkom. Toegang is gratis. En dan kan u de racerij is van dichtbij meemaken. En dat is echt ook een aanrader. Verder nu terug naar het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Nou, dat tegen kwart voor drie. Kort voor vier gaan we een beetje vooruitkijken naar de kwalificatie van de Formule 1. Want die wordt om vier uur verreden in Frankrijk op het circuit Paul Ricard. We kregen een korte terugblik naar de derde, kwalificatie, de derde vrije training... die aan het begin van de middag is verreden in de stromende regen. En wellicht dat de kwalificatie ook in regen zal worden verreden. Maar daarover rond de klok van tien voor drie meer. Verder natuurlijk rond de klok van half vier het vaste item de evenementenagenda, dus houd uw pen en papier bij de hand, want er is weer van alles te doen, zoals ik al aangaf, in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Uh, ik zou zeggen uh, geniet ook het tweede uur van uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En all over de wilt te beluisteren via www.zfm-live.nl. Het gaat lekker met de Belgen, ze staan 3-1 op dit moment voor aan het begin van de tweede helft. En maar Bel is een uh, Belgische. We're overdue You cross the line but I keep coming back for you Controlling emotions It's not what I do So I played cool till I start thinking about you You make me wanna move, baby But it's been a while Yeah, it's been a while And if I give in to you Don't you let me down? Don't you I give in to you, baby Don't you let me down around me Promise you won't hurt me, yeah Baby, I wanna be by your side And your body reminds me That I want you around me Deze Belgische die kan blij zijn he, met de voetbalwedstrijd van vanmiddag. Het gaat lekker met België, Ze staan 4-1 voor tegen Tunesië. Je hoort de Cut Me Loose van Emma Bell... Dit he, de house set. Zo op de zaterdagmiddag uh, bij uh, CFM. is even ken ik uh, of uh, Vossen weer klaver is. Ja, ja, ja. We mooi, mooi. Over, we gaan het over bier hebben. Bier? En wel, hm. en wel over de vernieuwde Scharrehop. Het Zandvoortse biertje Scharrehop is vernieuwd. Danny Keizer die het speciaal bier vorig jaar introduceerde... heeft een nieuwe brouwsel gemaakt voor 2018. Dat werd afgelopen zondag uh, voor het eerst gepresenteerd... tijdens de midsomers speciaal bierfestival... bij het Wapen van Zandvoort. Ik wil dit bier elk jaar vernieuwen. Bij mij thuis heb ik het recept voor deze scharop 2.0 samengesteld en daarna is het op grote schaal gebrouwen bij Klein Duimpje in Hillegom. Was het vorige bier een pale ale gebrouwen bij het uiltje in Haarlem, nu is het een red ale geworden met een alcoholpercentage van 6%. En volgend jaar hoop ik weer met een andere smaak te komen. Vanaf afgelopen woensdag is de nieuwe scharop bij 10 horecazaken in Zandvoort te koop op de fles. Het Wapen van Zandvoort heeft als enige in Zandvoort het speciaal bier op de tap. Dit weekend is het Zandvoorts bier uiteraard ook verkrijgbaar tijdens Culinaire Zandvoort. De reacties tijdens het Speciaal bierfestival waren louter positief. Het is iets steviger met een zoete afdronk, zo geleek een kenner de nieuwe variant. De vorige scharop bleek meer op pils, maar dan met een bittere afdronk. Deze nieuwe vind ik lekkerder als dus Danny... Het is me altijd afwachten hoe mensen reageren, maar ik ben blij met de eerste smaakproeven. De bierbereider, ik ben ooit begonnen met zelf wijnmaken, is het idee van Zandvoorts speciaal bier gekomen. Mede door toeristen en de Zandvoorters iets echts Zandvoorts te bieden. De nieuwe scharop is ook te koop bij de Kaashoek bij de Kaashuis Tromp als cadeau of als relatiegeschenk. Heeft u interesse of leuke ideeën, neem dan gerust contact op met Danny Keizer. Mobiel bereikbaar op 06 432 57 134. 06 432 57 134. Nou, en als je vanavond uh, dorst krijgt hè, tijdens uh, Zandvoort culinair. dan kan je altijd even een uh, scharre hopje nemen. Hij is uh, van de tap verkrijgbaar bij het uh, Wapen van Zandvoort. Uiteraard op het Gasthuisplein. Nou, als we toch uh, lekker bezig zijn zo op de zaterdagmiddag met de muziek... dan mag deze ook niet ontbreken, hè. We gaan uh, terug in de tijd met Eric Clapton en Change the Worlds. If I can reach the stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything. But for now zijn als dat uh, zou gaan lukken. Change the world, de single van Eric Clapton. Zandvoort op zaterdag nog bij je, tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En daarna normaal gesproken hebben we dan uh, Entertainment for You. Nou, vandaag is uh, onze collega Fred Heider een weekje niet, dus je krijgt non-stop muziek straks na 5 uur naar dit programma, Zandvoort op zaterdag. Hier is Wommik en Wommik. we zo'n plaat die we al een hele tijd niet meer gehoord hebben. Dus vandaar weer eens gedraaid op de zaterdagmiddag bij ZFM. Je Wamek en Womerk en de teardrops. Dit weekend wordt er uh, gereden op het uh, circuit Zandvoort. We hebben het over de DNRT-racers. Overigens uh, live te volgen via de, de pitcam op het uh, circuit Zandvoort via de CFM-app. En, uh, maar van de week gebeurt er ook het een en het ander op het circuit, geloof ik. Ja, want na 13 jaar keert het NK Scootmobiel terug en wel op het circuit van Zandvoort. Daar nemen 12 teams van 75-plussers het, het op 27 juni tegen elkaar op. Tijdens de race zigzaggen ze langs pionnen, karren, over, karren ze over drempels en cirkelen ze rondom pionnen. Initiatiefnemer Gouden Dagen vindt het weer hoog tijd voor het kampioenschap... omdat steeds meer ouderen thuis zitten in plaats van in een zorginstelling... en daardoor dreigen te vereenzamen. Met de Scoopmobiel kunnen ze erop uit. Omdat dit op een veilige manier moet gebeuren... is ook Veilig Verkeer Nederland bij de actie betrokken. In 2004 en 2005 werd het NK Scoopmobiel ook al gehouden. Toen gebeurde dat omdat subsidies van het vervoermiddel dreigden weg te vallen... Volgens schouderdagen dat een betere leefsituatie voor kwetsbare ouderen wil... voelt inmiddels meer dan de helft van de 75-plussers in ons land zich eenzaam. Dat komt neer op zo'n 650.000 mensen. Aan de komende editie doen twaalf teams van zes ouderen mee. Ze komen uit verschillende regio's en hebben namen als Gazerop... Kran Kranig in Zeist en Niet Verstappen. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft het startschot... Nogmaals op 27 juni tijdens het NK Scootmobiel op circuit Zandvoort al hier. Dat gaat weer heel spannend worden, het NK Scootmobiel. Moet je eigenlijk zien, hè. Dus gewoon even naar het circuit toe gaan van de week. En geniet van al die scootmobielen die daar over het circuit heen scheuren. Wij gaan genieten nu van de muziek van Maroon 5 en Three Little Birds. verrassend fris uitvoering van Three Little Birds. Uiteraard het origineel van Bob Marley... en ditmaal in het jasje van Maroon 5. Eén minuut over half vier, tijd voor de evenementagenda. Zoals meerdere keren aangegeven in het programma... dit weekend natuurlijk drie dagen lang... Zandvoort, het centrum van culinair Zandvoort en omstreken. Gistermiddag om vijf uur begonnen... en het gaat nog door tot en met zondag half tien. Culinaire gerechten van diverse restaurants en horecaondernemers onder het genot van een hapje en een drankje. Uh, het is het jubileum, het is het alweer het tiende jaar... dat dit wordt georganiseerd. Zowel voor uh, Zandvoorters als gasten van Zandvoort. U bent natuurlijk van harte welkom vandaag vanaf 4 uur... en morgen vanaf 3 uur tijdens Culinaire Zandvoort... op het Gasthuisplein de Zandvoort. En zoals al, ook al gezegd, bent u dan toch in Zandvoort... en u uh, wilt eens een keer het circuit van dichtbij kijken... dan zijn deze DNRT race, Racing Days die vandaag en morgen worden gehouden, natuurlijk bij uitstek geschikt... om daar eens even kennis mee te maken. De entree is gratis en de raceklassen zijn laagdrempelig. Dat betekent dat ze relatief in verhouding... Uh, lage financiële instap nodig hebben... en dat je toch kan gaan racen en genieten van racen. Dus ik zou zeggen, bent u in de buurt van het circuit Zandvoort... dan uh, ga dan even een kijkje nemen... tijdens deze twee dagen, tijdens de DNRT Racing Days... Dan is er morgen het huiskamerconcert in de Stichting Studio Anthony... aan de Oosterparkstraat 44. En dat begint om 4 uur s middags. Volgende week hebben we natuurlijk de fietsvierdaagse... van de 26e tot en met de 29e. En daar kom ik later in dit programma uitgebreider bij u op terug. 26 tot en met 29 juni de fietsvierdaagse. Dan gaan we naar 30 juni. Dan is het de BRSCC Eurofest. De Britse regenorganisatie BRSCC maakt de overstap over naar het Europese vasteland met spectaculaire BRSCC Eurofest races. Geniet van diverse cateren, merken races en andere club races. De toegang ook tot dit evenement is gratis. Duinen, hoofdtribune en paddocks zijn vrij toegankelijk en er zijn geen kaarten nodig. Parkeren kan wel, maar dat kost nu 6 euro. Tijdens de BRSCC Eurofest races op het circuit Zandvoort op 30 en juni en 1 juli. Dan is er op 30 juni ook tijd natuurlijk voor een groot midzomernachtsfestival. De langste nacht van het jaar tijdens het midzomernachtsfestival. Op die 30 juni vind je live muziek in de straten van Zandvoort. Het begint allemaal om 8 uur s'avonds. En voor de laatste info, kijk even op Facebook... Muziekfestival Zandvoort bij de diverse aangesloten horecabedrijven. Uiteraard ook op Facebook. 30 juni vanaf 8 uur midzomernachtsfestival in het centrum van Zandvoort. En wegens succes natuurlijk geprolongeerd de Mart, de Mart Visser The Takeover. Nog tot en met 1 augustus, als ik het goed heb, in het Raadhuis en in het Museum van Zandvoort. En morgen is hij er zelf bij en er lopen er modellen met zijn hoofdcultuurcreaties... Uh, uh, uh, modeshows te verzorgen en Mart Visser is er morgenmiddag zelf. Ook voor eventuele vragen en stijladviezen. En dan kijk ik uh, toch alvast even vooruit naar 6 uh, juli tot en met 8 juli... Want dan is het het British Race Festival. Heel Zandvoort komt in het teken te staan van het Britse festival. En tijdens het British Race Festival van 7 en 8 juli... op het circuit Zandvoort zijn natuurlijk de prachtige mooie... oldtimer en oldtimer races te bewonderen. Meer informatie over dit geweldige evenement... kunt u alvast te terugvinden op de website www.circuitzandvoort.nl. En natuurlijk ook het tijdschema van de diverse raceklasses. Dus liefhebbers van British Race Geweld... Zet het vast in je agenda, 7 en 8 juli, British Race Festival, op het circuit Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, wat leven we ook in een geweldig dorp hè? hier in Zandvoort aan de zee? Daar gebeurt altijd wat en is altijd wat te doen, je Dat is juist in de evenementenagenda. Ging het allemaal een beetje te snel? Nou, de evenementen zijn ook naar te lezen op de CFM app. En die kan je weer gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Sanford en download hem op je telefoon of tablet. Is hier de nieuwe single One Kiss? Vanavond tussen 7 en 9. Want dan komen ze weer langs. Hè. De 40 beste plaats van Europa in de Eurobreakdown... met Mike Bulet en Patrick van Buringen. En ook deze staat daarin uiteraard genoteerd. Deel de single one kiss met Dua Lipa en Kelvin Harris. Blijf gewoon een lekker plaatje. 4-1 op dit moment voor België. We hebben het over het WK-voetbal in Rusland. Wat me opvalt, in de vorige uur hadden we hem gedraaid. Hè. De WK-plaat van 2018... Maar die plaat hoor je helemaal niet zo vaak. Nee, die plaat van Will Smith en Nicky Jam. Maar deze wel. Aan het begin van elke wedstrijd komt hij langs. De zingel van The White Stripes en Seven Nation Army. Tijdens de WK-voetbal, de wedstrijd België tegen Tunesië. Een beetje prijsschieten, of niet? Ja, een beetje prijsschieten. Beetje een beetje prijsschieten. tegen de, lat, tegen de paal. Oh. Maar de var hoeft toch niet ingeschakeld te worden? Nee, he? want het waren nee, nee, geen goals. Maar goed, nog, voorlopig nog steeds 4 tegen 1. En we hebben nog 11 minuten te gaan. Althans, officiële speeltijd. En dan komt er verlenging er nog bij. Dus nog een klein kwartiertje, vermoed ik zo. Hier is Ariane Krande. It up, picking it up, picking it up. I'm loving, I'm living, I'm picking it up. I'm picking it up, picking it up. Loving, I'm living, so we turn it turning up. it up. Yeah, we turning it up. Ain't got no tears in my body. I ran out, a boy, I like, I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing. We vibing. We vibing. We turn, we turn it up, yeah, we turn it up. They point out the colors of you, I see them too, and boy, I like them, I like them, I like them. We way too fly to partake in all this hate, we are. here. nog een keer langskomen op de zaterdagmiddag bij CFM. De hit van Ariane Krande en Notiers Left to Cry. Zojuist hoorde je de evenementagenda de komende dagen weer heel veel te doen hier in Zandvoort. Maar één evenement, die wil jij er nog eventjes tussenuit vissen en weer wat meer aandacht aan besteden. En dan hebben we het over de Fiets Vierdaagse. Want ook dit jaar zullen de deelnemers aan de Zandvoortse Fiets Vierdaagse door de mooie omgeving van Zandvoort worden geleid. Tijdens de 16e editie worden de prachtigste plekjes... van Zandvoort, Benveld, Aardenhout, Bloemendaal en Heemstede opgezocht. De fietsvierdaagse start aanstaande dinsdag 26 juni om half 7 s'avonds... vanaf het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan. De organisatie heeft weer mooie routes uitgezet... van ongeveer 15 tot 17 kilometer. Een deelnemerskaart kost 8 euro en dat is inclusief een lotnummer... want na de finish op vrijdag is er een loterij met prachtige prijzen. Kaarten zijn te koop bij Bruna Balkenende op de Grote Krocht... en Verstegen Wielersport in de Haltestraat. Ook zijn de kaarten te koop tussen, uur, t -t -t -t -tussen 6 uur en 10 uur s'avonds... bij Ankie Miesibeek aan de Haarlemmerstraat nummer 12... en bij Renalda de Jong aan de Helmersstraat 48. Voor meer informatie kijkt u naar www.zandvoortsevierdaagse.nl... Www Aanstaande dinsdag tot en met vrijdag... de, de Fiets Vierdaagse 2018. Nou, dat komt weer mooi uit. Hè? Alle extra kilo's van uh, Sanford Culinair kan je er weer af fietsen gewoon. Van dinsdag tot en met vrijdag. De Fiets Vierdaagse in Sanford. Zo, de stembanden weer even uitgetest. heeft meegeblazen met de deus van Amerika en en Veen. Eveneens weer uit de jaren tachtig. dadelijk gaat het begin in Frankrijk en blijft het droog. Of gaat het regenen tijdens de kwalificatie Formule 1? We vragen het aan Albert Jan. Nou ja, voor wat ik weet is dat de kwalificatie, de derde vrij, de, de kwalificatie mogelijk in de regen gevreden reden gaat worden. Maar eerst even terug naar de derde vrije training... die eerder op deze zaterdagmiddag werd verreden. Nou, die is compleet in de, rege, in, in de regen gevallen. Want de derde vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk... is zaterdag grotendeels in het water gevallen. Vlak nadat de lichten op groen gingen begon het te regenen op Paul Ricard... waar voor het eerst sinds 1990 weer een Formule 1 race werd, wordt verreden. Max Verstappen ging nog wel de baan op... maar dook vervolgens direct de pitch weer in en zette dus geen tijd neer. Valerie Bottas was een van de weinigen die voor de bui de baan op was opgegaan. De fin uh, van Mercedes werd met een tijd van 1.33.6 de snelste van het stel. Tot het einde van de training bleef het bijna de gehele veld binnen. Enkele coureurs besloten 10 minuten voor het einde van de training nog even de natte baan op te gaan... Maar ondanks de keuze van regenbanden kon niemand ook maar in de buurt van een tijd van Bottas komen. En het is zelfs zo erg dat Max dus gelijk binnen is geweest. Dus die hele derde vrije training eigenlijk geen, niet gereden heeft. Hmm. En wellicht dat hij met de kwalificatie, als het regent... we zullen het over een kleine tien minuten precies weten... Uh, kijken of hij dan met op regenbanden uh, aan de start verschijnt van deze kwalificatie... Voor de race van morgen op het, uh, op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk. Nou ja, dat klinkt in ieder geval uh, Frans. Wat, uh, wat is Kiliman Kilimanjaro? Kiliman wat zeg je dat? Kil Kilimanjaro. Ja, bedoel dat, ik. Dat, dat is een berg. Dat is een berg. En wat is er met die berg? La Neige betekent uh, de mist. Dus de mist van de... Oh, ik weet al wat je gaat doen nu. Dat is de mist. Uh, de, die LP, of dat nummer wat je gaat draaien, komt van de LP uh, van... Uh, La neige de la Kilimanjaro, wat zoveel wil zeggen als de mist op de berg de Kilimanjaro. Oké, okay, nou. Dan gaan we het inderdaad bijna luisteren. En Top goed hart. En goed hart. Ja, <laughs> Gewoon, oké. Okay. Om vier uur de kwalificatie, en die gaan we uiteraard ook volgen hier bij ZFM. Il nira. pas beaucoup plus loin. La nuit viendra. Bientôt, il voit là-bas, dans le lointain, les neiges du Kilimandjaro. La fille qu'il aimait Il s'en allait Mijn dans la main, Il la revoit Quand elle rieit Elles te veront Le manteau Sans doute à quoi il pense. Il va mourir bientôt. Et non, jamais, jamais était si blanche. Les neiges du quinimand jarro. Ja, zo meteen gaan we naar Frankrijk toe voor de kwalificatie van de Formule 1 race, die morgen verreden wordt om 10 over 4. En vandaar ook even dit plaatje op de radio, uitgekozen door mijn collega Albert Jan Vos. Leuk plaatje, Albert Jan. Ja, ja en die heb je lekker meegezongen gisteravond, begreep ik, uit de oude doos. Uit ja. de oude doos, oké. Okay. Oh. Eh, ja, voetbal is uh, geëindigd de wedstrijd België-Tunesië. Daar is uh, de eindstand van die wedstrijd uh, geworden vijf tegen twee, dus een ruime winst voor de Belgen. We gaan op naar het nieuws en weer van uh, vier uur doen we nog even met een zonnig singeltje van Alvaro Soler. Hier is La Cintura. Dus, Cada día cuando levanta, brilla como el sol, su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Eh, me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar creo que mi cintura choca con mi cultura Bajamos a la playa para si practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor si besito mi fruta de la pasión eh.